In het gemeentemuseum in Den Haag hebben meer dan 265.000 mensen... een tentoonstelling bezocht met schilderijen van Mark Rotko. Volgens het museum was dit de succesvolste tentoonstelling tot nu toe. Hij was in september geopend, vandaag was de laatste dag. Het was voor het eerst in 40 jaar dat er een groot overzicht in Nederland was van Rotko. Er hingen 50 schilderijen en 10 tekeningen van de Amerikaanse kunstenaar. De meeste werken die in Den Haag waren te zien... waren uitgeleend door de National Gallery of Art in Washington. De website van de Belastingdienst met de aangifte nieuwe stijl is op de eerste dag al meer dan 300.000 keer bezocht. Het is dit jaar voor het eerst dat iedereen online aangifte kan doen via een persoonlijke pagina. Veel gegevens over 2014 zijn vooraf ingevuld. Volgens de Belastingdienst had een derde van de bezoekers rond een uur of 4 zijn aangifte inkomstenbelasting al verstuurd. De website was wel geregeld overbelast doordat te veel mensen tegelijk probeerden in te loggen. Er is een limiet van enkele 10.000 om pieken te voorkomen bij het insturen van de aangifte is de inzendtermijn met een maand verlengd. De gegevens moeten nu op 1 mei binnen zijn in plaats van 1 april. Een man van 25 uit Zaltbommel is dit week einde door twee mensen vastgehouden in een huis in Dordrecht. Een arrestatieteam heeft vanmiddag een einde gemaakt aan de gijzeling. Er raakte niemand gewond bij de actie. De ontvoerde man had volgens de politie wel wat kleine verwondingen. De gijzeling had vermoedelijk te maken met een conflict onder criminelen. De gijzelnemers zijn opgepakt. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Het weer... Eerst buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht 2 tot 5 graden. Morgen afwisselend zon en buien met kans op hagel. Het wordt 6 tot 8 graden. Later morgen gaat het aan zee stormachtig waaien. Dit was het... Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar. Live! CGFM met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1062 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen en ik ga eens even kijken. 32 tracks voor je draaien. We beginnen met weer een nieuwe CD van het label ARC Music, Arc Music. Ik kreeg een mailtje van Angie, zij is de promotie manager. En het schijnt dat Peaceful Radio. Uh, het snelste is om de nieuws te werken van Ark Music te draaien. Nou, daar zijn we natuurlijk erg trots op. Het allerlei primeurs zonder dat we het eigenlijk wisten. Nou ja, ik weet niet wat we ermee moeten. We gaan gewoon weer lekker luisteren. Twee uur lang muziek bij CFM Zandvoort. Veel luisterplezier. A chamada vai a a chamada vai a a ve, vai a vai a